Voorlopig blijft in de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland en op de Wadden code oranje van kracht. En dat kan ook glad zijn in de kop van Noord-Holland en West-Friesland. Mensen ten noorden van de lijn Alkmaar-Enschede wordt geadviseerd niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Werknemers met het minimumloon gaan er maandelijks netto 76 euro op voorraad.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 Vanochtend werd ook bekend dat Merkel dit jaar de For Freedoms Award krijgt. De organisatie prijst haar aanpak van het vluchtelingenprobleem en de Europese financiële crisis. Merkel ontvangt de prijs in april in Middelburg. En het gaat steeds beter met de otters in Nederland. Bij de meest recente telling waren er 160 en dat zijn al 20 meer dan een jaar eerder. 25 jaar geleden was de otter nog bijna uitgestorven in Nederland. Dan nou, het weer in het noordoosten, nog winterse neerslag, mogelijk IJssel. Het wordt min 4 graden in Groningen tot 8 graden boven 0 in Zeeland. Morgen regen en dan wordt het 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan een file op taal 27 Utrecht richting Breda werken dan 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik zat de te denken, we kennen allemaal die kinderliedjes... ...omdat we natuurlijk ooit allemaal kind zijn geweest. Dat vind ik nou zo'n leuke gegeven, dat we allemaal kind zijn geweest. Ik zat gisteravond nog even de wereld eruit door terug te kijken... ...en opeens dacht ik, Matthijs van Nieuwkerk is dus ook kind geweest. Claudia de Brein is ook kind geweest. Maar die dichter, die Nico Dijkshoorn, is dus ook kind geweest...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 Een betu krijt om op het bord met Dion zo groot dat alleen een olifant er nog geil van wordt. <lacht> klein jongetje, klein jongetje, klein jongetje. Oranje haar schreef Becky. Ja, goedemorgen juffrouw, ik moet heel nooit scheiden. Klein meisje met van die vlechtjes, wat je is jaren geweest, heeft ze met de moeder van die cupcakejes gemaakt.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 Ik mis de subtiliteit van het zuur, het zoet. Ik mis het bittertje, ik mis het pepertje, ik mis de verfijning. Ik mis de details, de garing is niet goed. Quizon is waardeloos, te hoog op smaak, bak konijnenvoer. Je zit in de klas, je zit in de klas, ja? Met Chris Segers. En je gaat verstoppertje spelen met Chris Segers. Dat lijkt me nou zo leuk, zo. Verstoppertje spelen met Chris Segers. Weet ja. je? Het enige wat je moet doen op een schoolbraak is er eenmaal te roepen... Chris, Chris, waar zit je? Nee, bestemwoord. Vandaag sta ik achter een prachtige boom. Het waanzinnig. Moet je kijken, joh. <tie> Chris achter de boom. <tie> Klein jongetje. Dat hij even zegt, Mari, Mari, ben je nou weer aan de kapper geweest?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 Heb je daar nou wel eens over nagedacht? Ik wel. <lacht> Dat zijn vrouw dan als er maar man doet oe schatje, twee posten voor een prijs van, één... <lacht> tros Muziekfeest, ken je Tros Muziekfeest? Daar heb je eens een gast zitten, die hele grote Ander Haas-imitator, weet ik weer, die... die, die, die uh, Peter Beense, Peter Bezen. Ken je überhaupt Tros Muziekfeest? <lacht> Dat is een plein gevuld met mensen die massaal hun hersenen thuis hebben laten liggen. <lacht>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 Een uh, nieuwe single van uh, Sam Smith. De man die uh, normaal gesproken altijd een beetje op de langzame toer is. Maar hij, hij vond denk ik ook dat het dus een beetje vlotter moest. En uh, vandaar dat hij uh, nu maar overgestapt is naar een wat meer uptempo up nummer. Nou ja, Jan, zoek hem op. Uptempo nummer en uh, het heet dan ook Restart. Nou, een goede nieuwe start. Sam Smith dus. En uh, wij gaan door met een ouwe. Een lekkere ouwe. Jawel, we hebben weer een lekkere ouwe. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Ja, nou oh ja, moet je maar afwachten. Anders hadden we wel heel wat uh, rovers gehad, denk ik. Maar goed, uh, het wordt hier wel een beetje slecht weer trouwens. Het regent hier ineens als een gek. Uwzo. Uh, Iemand me even een paraplu brengen? Hang oh hot, zeg maar, dat weer ineens. Woe! Tjoen, jonge. Oh, het zijn de doors. Oh, ja. Yeah. Ja, nou, die gooien we dicht. Komt de regen binnen. De doors. En het is weer de tijd Riders on the Storm. Yeah. Lekker oord. Riders on the Storm.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 His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this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 Een hele studio blank hier. En iemand even met een druil langs komen. Dat want... gek man. Niet te geloven. Kijk, gewoon wat water naar ja. binnen. Moet je nog blij zijn dat het niet vriest. Ja. Dat de kolen we hier ook praten. Hé? Ja, ook dat nog. Ja, ook dat nog. Ja. Gelukkig is dit slecht weer. Dat kunnen wij de nek omdraaien. Dat, dat kunnen we stoppen wanneer we dat willen. Dat is wel makkelijk meteen. Stoppen gewoon. Ja, wel handig. Ja, wel handig. Nou. Gooi het er gewoon uit, dat slecht er weer. Klaar. <laughs> het waren de Doors met Riders on the Storm. En iets later dan u gewend bent, maar dat nummer duurde zo lang. Dat, uh, we gaan uh, genieten van eten, lekker eten. Mm. Mm. Nou moet je nog maar afwachten. Psst. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom Lunch. Ja, goed, ik heb vandaag uh, gekozen voor een uh, recept noedels met gehakt en groenten. En daarvoor heeft u nodig één ui, een rode peper, 250 gram winterpeen... 250 gram champignons. 300 gram eiernoedels. Twee eetlepels zonnebloemolie. 250 gram runde gehakt, 100 gram uh, boemboe. Mm, barmi goring En 50 gram gezouten pinaas. O, hoe heette dat? Heet dat? Boemboe voor, boem, boem, boem, boem, voor boem? uh, Barmy. Ja. <hijf> Zo'n zo zo kuipje met, met kruidenpasta. Ja. Oké. Okay. De bereiding gaat als volgt. Snijd de ui in dunne halve ringen. Snijd de peper in dunne ringetjes. Snijd de windpeen in kleine blokjes. Brijf de champignons schoon met keukenpapier... en snijd deze eveneens in plakjes. Kook de mie volgens aanwijzingen op de verpakking. Verhit de olie in een wok... en bak het gehakt in ongeveer 4 minuten. Rul en voeg de boemboe toe en bak dat nog twee minuten mee. Voeg dan de ui, peper, winterpeen en champignons toe... en roerbak dit op hoog vuur nog ongeveer vier minuten. Giet de mie af en verdeel deze over de kommen. Schep het mix, mengsel erop... en bestrooi dit met de pinda's. En eh, ik heb hierbij een bereidingstip. Heeft u liever iets minder pittig... vervang dan de peper door wat vers gehakte koriander. En vegetariërs kunnen het gehakt vervangen door... een Tofu Roerbak. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En u kunt het een en ander uh, alweer nalezen op onze Facebook pagina. Ja, ja, want daar staat het alweer op. Ja, hè? Uh, het staat er alweer op. Nou ja, Jans, kom op. www.facebook.com Zandvoort luncht. Ja, en uh, voor. Uh... Degenen die lid ervan zijn, die kunnen het ook teruglezen op... Je mag je zand voor voelde als... Ja, daar ja. staat hij ook op. Daar staat hij ook op. Nou, wil je, dan, wil je het nog mooier hebben? Nou, wat een service, hè? Wat een service. Niet te geloven. <lacht> ja, om mij te gooien. <lacht> ja. Oké, okay, nou. Uh, laat het heel houden. <lacht> ik ga nog een hele mooie plaat voor u draaien. En, uh, het is ook een lange. Dat is een lang nummer trouwens. Het lijkt wel of ik geen zin heb. vandaag. Nou, <lacht> ja, we hebben wel zin. Uh, straks de vinyljaren natuurlijk. En uh, we, gaan, uh, we hebben weer mooie nieuwe binnenkomers gezien. Onder andere de goldenering. Oh! En uh, nog veel meer moois. Wat zei je? Ja, uh, zover ben ik nog niet. Trouwens, huh? ik kan hem niet gebruiken. Jij hebt hem meer gebruikt. Ja. ja. Maar uh, er zitten wel een paar mooie nieuwe bij hoor. Oh, ik heb er een hele mooie gezien. Nieuwe binnenkomers. En, uh, ja, nummer 1 is nog steeds Adel, Maar die kunnen we niet draaien. Want uh, ja, nee. die, die dame die heeft nog steeds besloten om haar album niet uh, via de uh, streaming audio uh, kanalen uh, te publiceren. Dus ja, dat betekent dat je... Me, uh, ja, ik ga toch echt niet je cd kopen hoor, een gek. Ja, doei. Doei. Zo goed vind ik het ook weer niet. Nee. Oké, okay, <laughs> nou, ik heb nog een lekkere lange voor u. En um, dat is er een van uh, de Mark en Clark Band. Oh, de doors gaan nog even door. Doe even het raam dicht, want het regent in. Uh -huh. Aha. Die gasten zijn niet te stoppen, joh. Die stoppen, die figuren. <laughs> nou, wegwijzen. Schiet op. Dit is de Worn Down Piano. Geweldig, man. New morning, they all stand in line. The auction would open promptly at nine. The gavel came down on the auctioneer's block, and the bidding began on the grandfathers' plan. <laughs> Next up bids in the rear of the room. A piano worn down and a bit out of tune. Who'll start the bidding?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 it was for you Kept playing that song The bidding grew tense, each bit more and more Till a 5,000 figure rang out from the floor The man in the trunk just sat there and stared, Playing that song as if no one were there Over oh, the day long ago when the crowds came around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 The fight and the thing is done. Everything's sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is now one I'll be still Still a bit out of time Oh, the day on go and the crowds came around three, that piano ring now will sound, but the crowds have all gone and the symphony's through and the piano eyes out Let me once Noemen dit fantastisch? De, de Mark en Clark band, de, de twee, uh, twee broers en uh, allebei pianist, en uh, die speelden het ook op twee piano's met een hele band eromheen. En ik heb ooit een keer een band, uh, uh, uh, uh, Full Circle, die heb ik dit een keertje live zien spelen. Die, die hadden toen maar één pianist, dat was Marco Hoogland, en die deed het is een surpee. Nou, ik vond het knap, ik vond het heel knap en uh, het klonk echt heel goed. Markin Clark ben dus. En het verhaal van een oude afgeleefde piano. die uh, op een geveiling verkocht gaat worden. En uh, ja, die piano die dan zegt: van, Laat mij nog één keer voor je spelen. Want dan kun je nog eens zien hoe mooi ik eigenlijk ben. Ja, nou, dat is. Hm. Uh, ja, zo is het gewoon. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een record aantal mensen heeft op Nieuwsdag een duik in de Noordzee genomen. Dit is waarschijnlijk te danken aan het mooie weer... en het ongekend warme zeewater van 10 graden. Het is ook het record van de getallen. Ook van Batenburg begon met zes man in 1960 aan een nieuwjaarsduik in Zandvoort en nu plonsen er 6.000 mensen het ruime stop in. Landelijk zullen dat er ongeveer 60.000 zijn geweest. Ook het aantal toeschouwers is van recordhoogte. Ze stonden dik op het strand en op de boulevard... en de eerste files van 2016 stonden tot op de Heemsteedse Dreef.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 En dat was een bloedstollende gebeurtenis... want de twee ploegen hielden elkaar precies in evenwicht... als dus een toeschouwer. In de verlenging lukte het Chin Chin 1 fluitketel het huis in te schuiven... en werd daarmee winnaar van het Zandvoortskampioenschap. Een gewapende man heeft zondagavond rond een uur of negen... een overval gepleegd op een horecazaak aan de Lange Veerstraat in Haarlem... De verdachte werd door agenten in Burger eigenlijk direct aangehouden. Het wapen werd aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte is een 46-jarige man uit Haarlem. Hij is ingesloten en zit op dit moment nog vast. Getuigen worden verzocht contact op te nemen... met de, het overvallende team van de districtsrecherche... via 0900-8844. Anoniem mag uiteraard ook via het bekende nummer...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 Door het ongeval moesten alle passagiers de bus verlaten en zij konden daarna met een andere bus verder reizen. De traditionele kerstboomverbranding dit jaar op woensdag 13 januari om uh, half uur op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Kerstbomen kunnen op 13 januari ingeleverd worden tussen uh, 1 uur en 4 uur middels bij de remise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 Wethouder Gertjan Bluis onthult op 11 januari... het teruggeplaatste beeld springende Meisjes... van de Zandvoortse kunstenares Nel Klaassen. Begin 2015 is het bronsbeeld bij de voetjes afgezaagd en meegenomen. De politie heeft de zaak onderzocht, maar dit heeft verder niets opgeleverd. De cultuurhistorische collectie van Nel Klaassen... wordt beheerd door de heer en mevrouw van der Leden uit Zandvoort...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 Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is bewolkt en door de hoge luchtvochtigheid wat nevelig. Maar het lijkt verder wel droog, droog te blijven. In de middag is er een hele kleine kans op wat zon. De wind is matig en aan zee krachtig uit het oosten. En de temperatuur is vandaag overdag niet veel hoger dan 2 à 3 graden. De gevoelstemperatuur ligt door de wind rond de meer 5.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 Then it up <laughs> the <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> in the shade real hot. in the shade 96 degrees in the shade real hot. Oh, yeah. In the shade Said it was 96 degrees in The Shade. En dat was Third World. Speciaal op verzoek van onze bruisende vriend. En uh, hij vroeg het speciaal aan voor Ingrid, denk ik. Ja, hè? ja <laughs> Dat dacht ik wel. <laughs> wel. Uh, Oké, okay. ik heb nog zo'n mooie. Uh, ik ga het nieuw onderdeel binnenkort uh, invoeren. En uh, dat nieuwe onderdeel, dat gaat heten De Langste van de Dag. Het lijkt me ontzettend leuk. En dan gaan we weer zo'n nummer draaien, zoals dit. Wat gewoon heel lang duurt. <laughs> dit is... Uh, Jackson Brown. Met een fantastische nummer. Twee eigenlijk, twee achter elkaar: The Loadout en Stay. En ook die duurt lekker lang.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 I don't know. We do so many shows in a row. And these towns all look the same. We just pass the time in the hotel rooms and wonder. Er komt zeker in een aanmerking voor uh, het item de langste van de dag. Dan duurt bijna 10 minuten geloof ik. Maar het is zo lekker en het is zonde om het eigenlijk dan niet te laten horen. Prachtig liedje van Jackson Brown. Twee nummers eigenlijk. Uh, the Loadout en Stay. Dit is Raccoon. I slipped away like they were never there De laatste van vandaag Look at a picture in my hand Fun we had and feel the memories return flying in from everywhere Yellow yeah, foam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 friends we used to have Fantastisch nummer van uh, Raccoon. Van We Head. Nou, ik zei het al, het was ook de laatste voor uh, uh, dit programma. Niet dat we er al mee stoppen. We moeten nog twee uur door hè, met de vinyljaren. Jawel, dat gaan we zo doen. Maar geniet nog even van Raccoon, hè? Ja. ja, zo zie je maar weer. Zo zie je maar weer. Het is ineens afgelopen. Nou, oké, okay, uh, dit was het. Zand voor het lust. Morgen ben ik er weer samen met Dolly. En uh, uh, vrijdag dan uh, ook weer natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het wordt weer feest. Goed, in ieder geval, dit was hem. En uh, tot zo bij de Vanillejaar. Van ZFM. Via de kabel op 104.5.